Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Best is gisteravond een man in zijn auto doodgeschoten. Hij stond geparkeerd in een woonwijk. Het slachtoffer is een man van 35 uit Eindhoven. Volgens het Eindhoven's Dagblad een bekende van de politie. Hij zou de afgelopen jaren meerdere liquidatiepogingen hebben overleefd. De daders zijn waarschijnlijk in een auto gevlucht. Even later werd in Son, een paar kilometer verderop, een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of dat de vluchtauto was. Meer dan de helft van de studenten gebruikt een deel van de studielening om te sparen. Het blijkt uit onderzoek van het Nibud. Studenten willen het geld gebruiken om later een huis te kopen... of om na hun studie reserves te hebben. Daarbij speelt een rol dat ze over die studielening geen rente betalen. Het Nibud vindt lenen zonder acute reden risicovol... en zegt dat studenten die een deel van hun lening kunnen sparen... te veel lenen. Mede door het afschaffen van de basisbeurs... is het aantal studenten dat leent in twee jaar gestegen van 30 naar 62 procent. Het Nibud constateert dat studenten een studieschuld gewoner zijn gaan vinden. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat rijden vanaf nu met een blauw zwaarlicht en een sirene. Uit een proef is gebleken dat ze daarmee 20% sneller ter plaatse zijn bij ongelukken, omdat ze beter zichtbaar zijn. Voorheen reden auto's en motoren van Rijkswaterstaat met oranje zwaarlichten en zonder sirene. Prijswechters zouden een deel van hun vluchten op Schiphol moeten inleveren als ze over twee jaar willen vliegen vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad. Dat zegt KLM-topman Pieter Elberts in de Volkskrant. Hij is bang dat Nederland zijn positie als internationaal luchtvaartknooppunt verliest als budgetmaatschappijen met korte vluchten de ruimte innemen van intercontinentale verbindingen. Het weer, hier en daar nog een mistbank, maar daarna schijnt de zon vandaag geregeld. Al kan er vooral vanmiddag wel verspreid een enkele bui vallen. Sommigen kunnen veel zijn met een klap onweer. Het wordt maximaal 20 graden. In het weekende blijft het licht wisselvallig. De meeste buien vallen morgen. Dit was het... Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Langs. De André is gratis, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de.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 Um, Renske Hofman en Batoe. Ik weet niet of Batou Lomans de, uh, ook komt. Ze hebben kleine kindjes. Dus ik denk dat Renske uh, alleen komt. Uh, dan krijgen we Zandvoort Loopt. Elko Zwart en Rinse van de Meulen gaan ons daar meer over vertellen. En we eindigen, dat is ook leuk, met Connie Lodewijk en Roy van Buren. Want er wordt gestart met 55 plus dansen. Leuk. Bij, bij, pluspunt. bij pluspunt. Ja, ja. ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ze kan het niet laten. Nee, nee, nee. Huh? Nou, ik zag Roy van Buren vandaag alweer met de kofferbakmarkt op het Gastheidspijn. Ja, oh, dat is, ook is ook alweer druk. Hela, ja. goedemorgen. Goedemorgen, Hella. Hallo. Hey, ja, Welkom terug. Een hele <laughs> lijst met ja. Uh, ja, dingen die besproken ik. zouden worden en die uh, ligt bij Gerry. Dus Gerry, ik zou zeggen brandlos. Ja, oh, oh, ik ben terug, dus ik weet niet over alle onderwerpen. <laughs> nou ja, uh, als eerste gaat het over uh, zaterdag 31 of uh, donderdag 31 augustus. Dan bestaat pluspunt officieel 10 jaar. Oh, oh ja. Maar dat nou, weet het, je wel. moet. Het, nou, dan moet dat gevierd ja. worden. Ja, iedere bezoeker krijgt die dag een, een kleinigheid. Oh, wat leuk? Leuk, hè? Ja. Dat benieuwd.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 uit Griekenland uh -huh. uh, die gaat lezingen over kunstgeschiedenis geven. Oh, leuk. En uh, we hebben pra vier prachtige lezingen heeft uh, voorbereid. Zijn dialezingen. Uh, ze kosten 10 euro per en, lezing. Uh, per lezing. En het is echt, uh, zij, zij is, uh, is echt een zeer gepassioneerde.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 Dan kan je de, de beginselen van de BRITS leren, maar het is vooral heel gezellig hoor ik altijd. Ja, BRITS is in Zandvoort erg populair. Of? Ja, ja daarna is daar de, de, ook een vervolgcursus, ja. we hebben ja. altijd een vervolgcursus en dan kan je ook uh, naar, de, naar de Britsvereniging vereniging of naar de Hij kan zo uitmaken twee, ja. uh, twee, ja. twee, twee grote Britsverenigingen. verenigingen ja, in Zandvoort. Ja, ja, heel, ja en uh, druk ook, echt ja. gezellig. Ja. Ja. Dus het is ook echt wel een hele, uh, ja het is een beetje een uh, hoofd handen, je bent met je hoofd bezig, maar ook, het is ja, ook super is, gezellig is, met elkaar. Ja, ja. Hey, en zijn er nog verder nieuwe, verder nieuwe cursussen? Nee. De bestaande gaan door. Ja. Uh, Stilte cursussen? Nou, we hebben natuurlijk wel de Bellycom en de Bellicum, uh, Ja, dat is natuurlijk onder. ook nieuw. Ja. En de bestaande cursussen gaan allemaal door. De pelicone is ook wel grappig. met is springen, parken. hè? Ja, ja, dat is heel goed voor je evenwicht. En, ook voor uh, ouderen, hè? Ja, juist. juist uh, ouderen. Ouderen. Ja. Het is ook echt wel voor senioren. Het is ook echt voor valpreventie. En. Ja. Uh, heel erg goed. En ja, gewoon, het is altijd goed om te bewegen, toch? Ja, en tijd zie je toch ook een vast dat Het al begonnen, hè? Ja, maar dat is, dat is eigenlijk. Uh, die, die uren bij Plus. Nee hoor, nee hoor. Het okay. is echt uh, elke donderdag je zo bij aansluiten, is ontzettend leuke uh, vrijwilligersvereniging die dat uh, organiseert. Nee, ik het, en, uh, ja. Ja. Heb ik wel eens meegaan? Nee, ik heb wel nee, oh, nee. keer op, We hebben het een keer samen op zo'n... Ja. Ja, ja leuk. maar... Uh, Oké. Okay. Nee, op zo'n belicon heb ik een tijdje geleden nog staan op de boulevard. Ja. en dat was met monique hendricks ja en dat die ging iets meer te keren als alleen maar een beetje dan oh, okay. uh... <laughs> moest je ja hard dat, dat zijn de dat zijn de, de de gevorderden ja, ja. de diehard maar je kan rustig beginnen met meeveren ja ja, ja je je maar we hebben is... we hebben natuurlijk ook alle oude cursussen de, de of oude, maar de, de open atelier onder leiding ja, van mona ik, ja, meijer wat ja. ontzettend goed en gezellig is ja. en uh, we hebben natuurlijk vier yogacursussen die ontzettend goed ja. lopen ja. en uh, zijn er zijn ook nog talencursussen uh, Nederland. Nederlands is natuurlijk gratis ja. Nederlands, in ja, de leiding van Joke Bijs. Ja, ja. Spaans is ook niet? Nee, het liep niet allereen. goed genoeg. Op een gegeven okay. moment moesten we daar erg hard aan trekken. Uh, maar Joke geeft Nederlandse les, dus gratis voor anderstaligen, maar ook voor mensen die hun grammatica willen ophouden. Ja. Die, Hoi, is dat uh, druk? In de integratie ja. van Nederland het, ja, nou, uh, dat we nu een... die bijvoorbeeld afgelopen jaren het opvang van uh, statushouders gehad ja. ja ja die die die krijgt natuurlijk gewoon Nederlandse les van het INTK dat okay. is het gewoon uh, anders georganiseerd ook is op en... Ook in Zandvoort. Dat is uh, in Peerspunt in een ruimte. We zijn een, een, een klaslokaal. Mm -hmm. Dat ze uh, door uh, gecertificeerde onderwijzers. Uh, in Joke geeft op donderdagochtend. En er is zelfs iemand die niet op donderdagochtend van het INTK les heeft. Die ook dan nog gratis bij Joke gaat. Omdat hij sneller wil gaan. Nee. Oh, uh, Joke bij Joke. In de groep zit de, ik denk 13, 14, 15. Zo? En het is super gezellig. En er zit echt van Tibet tot Rusland. Tot <laughs> Polen. Tot, tot ja, Marokko. Tot ja, Egypte. Ja. Er zitten echt heel veel nationaliteit en het is supergezellig. Laatst hadden ze een verjaardag en toen hebben ze in acht talen langs al zijn leven gezongen. Oh. En Joke neemt ze ook echt, echt mee ja. in de Nederlandse cultuur. En de gebruiken. Dat ja, is ook belangrijk. En de humor. Ik, ik, is, ik hoor het ontzettend veel gelachen over okay, als ze ja. bezig zijn. Ja, en voor die statushouders, gaan u, is er ook een co-cursus? Hoorde ik dat ook? Dat nou. U dat doen? nou, dat is geen co-cursus. Daar hebben we van op, om... Um,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 ook een avond. Ja. En dan ja. Ja, kunnen, we, kunnen we kaarten, Nederlanders ontmoeten, Nederlands praten. Het is een beetje om, om elkaar, met elkaar uh, in verbinding te komen. Om ja, te ja. leren kennen ook een beetje. Ja, en zo. ook uh, zonder dat je meteen iets moet. Als je samen gaat koken heb je gewoon samen iets te doen. Als ja. je samen gaat eten heb je samen iets te doen. Je ja. kan ja. binnenkomen wanneer je wil, je kan weggaan wanneer je wil. Ja. Je kan gewoon een beetje laagdrempelig uh, met elkaar uh, kennis maken. Want ja. het is heel belangrijk. Dat, ja. Uh, met, ja, maar ook om. Ook in de, in de Nederlandse samenleving dan ja. te dat het is ook een soort integreren ja. hè ja, of, ja, ja ook een ja, beetje te ja, begrijpen hoe ja. ja, wij, wij leven en, en, en ja, ja. waarom er soms zozeer ja. wonen ja, ja ja om elkaar leuk, te leuk. leren kennen nou dat was over de cursussen en dergelijke dus 23 september is dat was de burendag ja, ja dat, dat is wel op een zaterdag en het koken komt op vrijdagavond mm -hmm. uh, deze maand gaan we gaan we dat helemaal uh, organiseren en uh, ik weet niet of het elke vrijdagavond is. Als er vragen naar is, kan het elke vrijdagavond. Ik laat het een beetje ook aan de doelgroep, de mensen die het ja. de, de, de vrijwilligers. Zijn. Ik heb acht Zandvoortse vrijwilligers en, uh, en een groot deel Syrische vrijwilligers en een Eritrese vrouw die mee willen doen. Ja. En die gaan dan koken, en dan kun je gezellig komen eten ja. voor 5 euro, misschien is het ook een leuk idee. 23 september? Dan is de kick-off, maar ja, normaal... Lijkt ja, is buurredag. Daarom is dan de kick-off, in ja. hoop dat de buren komen en, uh, en dan, uh, m, dan kunnen we het vervolg op vrijdagavond doen. Hartstikke leuk. ja nationaal ja. eten. Ja, koken over uh, grenzen. Over de grenzen. Ja. Uh, Misschien wordt ja. er ook wel eens een keer, gaan we ook uh, als ja, zuurkool leren maken anders, of boerenkool, of anders op zich ja, ja, <laughs> ja, precies. Dat <laughs> werkt twee op natuurlijk als uh, ja, de, willen, de, de, de mensen de die, die hier uh, komen, noem ze maar op, Eritrea, Syriërs enzovoort, hun, uh, hun voedsel presenteren, moet je het ook andersom. Ja, ja daarom. Misschien leuk. Ja, leuk. vinden ze het allemaal heel erg lekker. Ik denk het wel. Wie houdt er nou niet.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 en deze kom, kom tijd ook wel weer interessant. Genoeg hoor. Maar goed, het is, ja, ik vind het op zichzelf... Ik denk dat ik hem wel ga kijken. De film van Jesse Klaver. Ik bedoel, ik vind het toch wel een bijzonder man ja, op die, die leeftijd. Je hebt nu al reclame gemaakt. Ja, nee, maar het is toch wel een bijzondere man. Op die leeftijd om zo op een verlogen te zijn met de wereld. Ook al zou je het niet helemaal eens kunnen zijn met zijn ideeën natuurlijk. Goed, okay. heb jij nog wat berichten? Ik heb nog wel een bericht uh, uit Zandvoort een beetje. Dat ja? in Haarlem is vorige week dus een 59-jarige vrouw... Uit wordt bekeurd voor Bedelarij. Niet voor de eerste keer. Nee. En ze staat al in Haarlem bekend als de barones. En ze liep dinsdagmiddag rond 4 uur op de Spaarnamse en ze hield voorbijgangers aan. En ze vraagt dus steeds 20 euro. En ik, eh, ik heb dus inderdaad ook laatst oh. een vriendin van mij, die vertelde ook aan okay. mij. Van, dat zij het toen ook een keer gedaan had van nou, je gelooft in de goedheid van de mensen. Iedere keer als ze er tegenkwam, sprak ze er aan: van ik krijg er 20 euro van. En ja, dat komt wel. Dat komt nog wel een keer. Maar ondertussen, eh, die vrouw werd steeds geïrriteerder... dat ze die 20 euro terug moest geven, want die had ze natuurlijk helemaal nee. niet.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 vervolgd. Oké. Okay, nou, serieus, je gewoon hier in Zandvoort. Ja. Eh. Nee, goed, ja, bedel is leuk, maar als je nou echt twintig euro gaat vragen in één keer, dan denk je, nou, dan sla je misschien een beetje de planken. Zoveel. Ik, bedoel, ja, ik ben, geef ben, iemand een brood? Ja. Hier heb je een stuk fruit? Nee, ja. nee. Dat is niet mijn smaak. Nee, nee ik hou niet je, zo van kiwi. Ik wil drank kopen, ik snap het al. Ja, ik ken die verhaal. Ik heb ook ja, in Amsterdam nee. gewoon. Ja. Goed, in afwachting van het uh, team van Goedemorgen Zandvoort we nog een aantal plaatjes. War on Drugs. zweervolle Dire Straits muziek. Oh, oh, sorry. Ja, nee, ik zie de fans van uh, War on Drugs wel zeggen dat is niet waar. Maar nee, goed. De dus serie heet A Deeper Understanding. En daar zijn we op uit. De diepere betekenis van het leven. En er hoort pijn bij. Zo heet deze plaat.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 Woo!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 en mensen die zelfstandig wonen en, uh... is dat een soort ja, hebt... de aanleunwoningen? Sorry. Ja, iets wat nu, nou, zo wat zijn, nu is zoiets. zo iets ja. ja. je hebt nu die, die drie huizen daarachter. daar zitten mm -hmm. ook zelfstandige dat zijn ook aanleunwoningen ja. uh, die blijven maar, overigens staan. Maar zeggen, blijven die staan ja zeker daar gaat <laughs> niks mee gebeuren anders <laughs> nou, dat project <laughs> ja. zou te groot zijn wat krijgen we nu zien met Joop. nee hoor, dat dat blijft gewoon bestaan <laughs> um, het is natuurlijk wel een hele logistieke operatie want hoeveel bewoners uh, zitten er nu in huizen in de duin ja er zijn nu uh, rond uh,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 to understand me They would ask me what on earth I'm trying to prove All my friends would ask me what it's all leading to Don't know why There's no sun up in the sky star me.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 Stormy weather Since my Man and I Ain't together